Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. En een goedemorgen luisteraars van ZFM. U bent op dit moment rechtstreeks verbonden met onze studio aan Gastensplein in Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra. En ik ben in opleiding om achter deze grote computer, het lijkt wel een orgel, eh, iets te leren van het schuiven eh, en de knoppen die hier links en rechts van mij gevestigd zijn. Eh, op het moment dat het misgaat, bel dan niet, want ik weet het, ik moet het ook leren. Eh, lieve dames, nog een paar dagen en dan gaan de kinderen weer naar school en dan heeft u weer alle rust en alle tijd voor uzelf. Heeft u weer tijd om naar de sportschool te gaan, heeft u weer tijd om lekker te luieren. Uh, nog een paar dagen, hou het nog even vol. Ga leuke dingen doen met die kinderen. Maar geniet ook van de muziek die wij het komend uur gaan draaien. En luister maar lekker mee. This could be In these days of cool, cool reflection, reflection You come to me And everything seems alright. In these days of cold affection You sit by me Everything's fine This could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun This could be heaven for everyone This world could be free This world could be Your smile can smooth my ride These troubled days of cruel rejection You come to me, soothe my troubled mind Yeah, this could be heaven for everyone This world could be fair, yeah. this world could be fun This should be love for everyone yeah. This world should be free, yeah. this world could be one We should bring love to our daughters and sons Amen. Als het goed is, hebben we nu verbinding met Yvonne Rozenaal. Dat klopt. Hallo Yvonne. Goedemorgen Pieter en Benno. Uh, Yvonne, we hebben vanmorgen geluisterd even naar de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Je had weer een spectaculaire uitzending met ja, ja, ja, ja. Ja, zoveel toppers uit de provincie. Je, mede dankzij Ben Zonneveld, die heeft ervoor gezorgd dat Jaap Bond live in de uitzending kwam. En zo. Die kwam met de hele bubse kwam hij aan. Heeft hij zulke goede contacten met gedeputeerde ja, staten? Wel. Ja, wel. Wat leuk. Ja. En uh, uh, ja, zaterdag ga je natuurlijk in de stramien weer verder. Ja, als het zou kunnen, maar sommige mensen die waren op vakantie en die had ik in wezen al gepland. Ja. En die kunnen dus niet. Dus Ach, wat jammer. Ze weer met een gat. Ze denken, oh my goodness, ik moet natuurlijk zelf ook nog werken in de thuiszorg. Ja. Dus het is allemaal weer een beetje stressen, want ja, zaterdag de 26e moet er natuurlijk weer een uitzending komen. En wie heb je nu wel staan in ik de Uitvloeduitdeling? dijk hij is voorzitter van het Rode Kruis. En er was natuurlijk een heel gedoe met het landelijke Rode Kruis. Ja. Er waren de afvalligen met nog twee partijen. En er is een vergadering geweest met de leden, daar ben ik dan ook bij geweest. En Hille gaat precies vertellen hoe gaat het nu verder met het Zandvoortse Rode Kruis. Blijft het bestaan? Dat zeg ik niet. Dat mag ah. Hille vertellen. We laten het nog even in spanning. Het is om tien over tien aanstaande zaterdag komt Hille dat even vertellen. Uitstekend. En wat krijgen we meer? Nou, tien uur vijfentwintig staat dan nog open. Ja, dus we kunnen wat schuiven met het onderwerp en dan om tien uur veertig... Het is wel een leuk onderwerp wat je hebt. Ja, daarom. Dus er is natuurlijk van nog meer te vertellen over het Rode Kruis dan alleen maar de kleine problemen die we hadden. Dus we praten niet over de watertoer? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jammer. Er uh, komt nog een uh, rechtszaak ja. bij de Raad van State van zowel de beide partijen van de ING en de meneer die daar dan van verantwoordelijk voor is en de gemeente... En die beide partijen hadden alle twee zoiets toen ik ze uitnodigde. Nee, dat is geen goed idee om daarover uh, te praten. Ik dus... ben enorm nieuwsgierig. Ja, ik zelf ook wel. Dus tien uur vijfentwintig en 10.40, uur 40, <lacht> dat, dat moet eigenlijk nog ingevuld worden. Ja. Dan krijgen we een hele riedel over de provinciale verkiezingen, want dat kan natuurlijk <lacht> nog eventjes voor 2 maart. Die nou, krijgen we? Die krijgen we voor Dino de verkiezingen? bouwberg Wilson, oudere partij Zandvoort. Ja. Robert de Vries van D66. Ja. De VVD is nog onduidelijk, want ik denk dat Belinda op vakantie is. Dus dan moet ik nog achteraan bellen, want uh, Jerry Kramer die kan niet. Kees van Deursen groen links komt en Oesje Rietkerk van de PvdA. Oké. Okay. Dan komt Natasja, zij is jongerenwerkster van Pluspunt. Er is een meidenclub gestart daar. En dat gaat allemaal zo'n beetje om tien over half twaalf gaat dat. Uh, wat, in, eten. Wat, wat, wat moet ik me voorstellen van een meidenclub? Dat is een bepaalde leeftijd, ik geloof van 12 tot 15. Ik heb natuurlijk allemaal weer ergens anders liggen in Wezen, maar dat kan zij prima vertellen. Dat is eigenlijk een heel nieuw item. Van echt voor alleen maar meiden, lekker uh, met elkaar uh, op een bepaalde avond in Pluspunt Noord uh, bij elkaar komen. Jongen, jongen, dus de emancipatie over... slaat door. Ja, heerlijk hè. Ja. Nou, heerlijk. nou, nou, nou, nou. <laughs> hey, en dit is dus aanstaande zaterdag, uh, live vanuit Hotel Hoogland. Tien uur begint het. De koffie die is daar gratis. En wordt er hem hartig geschonken. En met thee ook natuurlijk. En, en alle smaakende nee. soorten. Dus iedereen is welkom. En uh, stem uw radio op af. 10 uur aanstaande zaterdag. Goedemorgen Zandvoort. De redacteur is Yvonne Roosendaal. Wie presenteert het? Wie zijn de interviewers? Oh, dat is een hele goeie. Even kijken of ik dat opgeschreven ja. heb. Ik heb hier een hele administratie liggen. En... Ik weet er in ieder geval eentje. Dat is. Dat ben ik. Oh, ja, dat is waar. Uh, met wie ben jij samen dan? Ben Zonneveld. Oh, Oké, okay, dankjewel. <laughs> Maak het nee. mij even moeilijk. Het was zo moeilijk die twee gaten te vullen. Zo. Nee, we maken er hier een leuke uitzending van. Gaan we zeker doen. En, ik wil uh, nog even een tip geven. Degene ja. die uh, leuk langs willen komen, je kunt de auto nog steeds gratis parkeren aan de boulevard. Dat is helaas tot 1 maart. Dus geniet nog even van die mooie plek met uitzicht op zee. Ja. En het is tot 1 maart nog gratis. Dankjewel, Yvonne. En ik zie je graag zaterdag weer. Ja, succes met je programma. Dankjewel. Joep, doei. Sure. It seems like gravity has been reversed And getting worse Nothing works and everybody hurts Yes, there's a trail of tears Down through the years Of oh, broken hearts It's still so hard No matter what I swear love is It's still the answer Just like it always was Such a simple truth Love never changes or betrays a friend of some fantastic plan some brotherhood of men and now it's down to us we either shine the light or darkness rules our children lose we're free to choose our fate to find our way beyond this field of tears the sky. En dan zijn we ongeveer aangekomen. Even kijken hoe, wat de tijd is. 21 minuten over 10. Een hele goede morgen van mijn kant ook luisteraars. Um, het laatste nieuws. Dat is dat uh, van de politie. Uh, dat is uh, tot ons gekomen. Dat, uh, even kijken. Gisterochtend. Even voor half kreeg de politie een melding binnen dat er een koperdief zou zijn aan overlopen aan de, de valvageplein. Een bewoner heeft even daarvoor gestommel gehoord bovenin zijn woning. Toen hij polshoogte ging nemen, trof hij een persoon aan op het dak die uh, de kopere bliksemafleiders aan het losknippen was. Kan je nagaan Pieter. Gewoon midden op de dag. M in, zonder het het de, Zit jij je, je kopje koffie, s ochtends om half tien en dan staat er eentje je bliksemafleiders uh, van je dak af te knippen. Nou, toen de verdachte betrapt werd op zijn diefstal sloeg hij op de vlucht. Een team van politiemensen startte direct natuurlijk een onderzoek op in de omgeving. Maar helaas, de verdachte is niet meer aangetroffen. Daarom ook de oproep van de politie, van mensen die iets gezien hebben... van een meneer met een enorme draden koper achter zich aan. Dan kan je bellen met de politie hier in Zandvoort. En dat is via het algemene nummer 0900 8844 0900 8844. Het moet toch niet gekker worden? Hè? Het moet niet gekker worden. Dat, dat dieven in de nacht komen, dat is normaal. Maar eh, overdag, dat is wel natuurlijk heel erg, is, uh, heel, is, brutal, heel brutaal. heel brutaal. belachelijk. Dus mensen, wees alert. Daar komt het eigenlijk allemaal op neer. Eh, eh, Benno, even ja. wat anders. Eh, ga jij stemmen volgende week woensdag? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat doe je goed? Ja, op een zand, forter. Op een Zandvoorten? Ja. Ja, want die zijn er. Ja, twee zelfs. Uh, veel meer. Nee, nee, nee, nee. Veel, veel meer? Hier. Ja, oh. uh, we, we hebben een jonge uh, Kramer, Jerry Kramer. Ja. Uh, die heeft een kans dat hij erin komt. Maar hij staat wel laag, hè? Op de twintigste plaats? Uh, nee, nee, achttiende plaats. 18e plaats. Oké. Okay. plaats. Ik weet niet of de VVD zoveel mensen in de, in de Provinciale Staten heeft zitten. Nou, je mag ervan uitgaan dat, uh, dat hij er wel in komt. Oké. Okay. En uh, een lekkere jonge hond die uh, dat oude gestalletje mensen daar weer een beetje wakker kan schudden. <laughs> ja, <coughs> wel nodig dan? Ja, dat is heel hard nodig. En verder hebben we natuurlijk bij uh, Kees van Deurzen erop staan voor GroenLinks. Oké. Okay. En de, bij de oudere partij staat daar. Uh, uh, Bruno. Bruno Bouwer Wilson. Ja. En Karl Simons op. Dus ook. Oh, oh. We hebben vier mensen uit Zandvoort die op de lijst staan. Wat zijn de Salfords ambitieus, zeg? En dat bedoel ik. Ja. Maar ja, dat mag ook wel, want het, het valt mij op dat niemand van de journalisten in de afgelopen weken de vragen heeft gesteld aan de gedeputeerden en aan de statenleden van jongens, hoe kan het dat je in vier jaar tijd 130 miljoen door het putje gooit? Oh. 80 miljoen staat in IJsland te bevriezen ja. en een kleine 40 miljoen is in het project wieringenmeer Meer waar de stekker nu uit is getrokken, heeft 40 miljoen gekost. En dan praat het nog niet over die idioot die een circuit naar de helder wilde verplaatsen. Ja. Die, uh, Hij heeft ook een gekost en onderzoek. Een en die man die wordt nu vervolgd voor mogelijke fraudezaken. Oh ja, ook nog. Ja. <laughs> denk ik, jongens, jongens, jongens, we hebben frisse mensen nodig, nieuwe gezichten. Ja. Ja. En, en, en even de boel daar schudden en dat iedereen weer wakker is. Zodat we weer een nieuw beleid hebben. Want 120 miljoen die door het putje is weggegooid. Ons belastinggeld, hè? Jammer, hè? Ja, heel jammer. Maar goed, maar goed uh, we gaan stemmen en we gaan kijken of we weer iets nieuws kunnen krijgen. Nieuwe gezichten, ja. nieuwe mensen en vooral jonge mensen. Zo is dat. We gaan weer even luisteren naar de muziek. Ja. Days into years. Yes, 82 brings many fears. Yesterday's laughter turned to tears. His arms and legs don't feel so strong. His heart is weak, there's something wrong. Opens windows in despair.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 People that live in the town Don't understand He's never been known to miss his round It's ten o'clock, the housewife shell, When Jack turns up, we'll give him hell Husbands moan at the breakfast tables No milk, no eggs, or marmalade labels Send the children out to Jack's house to scream and shout. Sunday morning, bright and clear, lovely flowers decorate a marble square. People cry and walk away, think about the fateful day, now they wish they'd given Jack more affection and respect. Little children dressed in black Don't know what's happened to old Jack you loved me ja ehm um romantische muziek op ZFM Zandvoort om bijna vijf over half elf in een mistig Zandvoort en dat voor de mensen die waar over de wereld meeluisteren via onze streamer van onze website zfmzandvoort.nl het is mistig in Zandvoort en een temperatuur nou Pieter, wat schat jij? Een graadje of zes? Nou, ik denk frisser ik denk dat het ietsje oh. kouder is okay. het is ook niet leuk om dit moment op de daken te lopen om koper te <laughs> Nee, zeker. nee. misschien is Sinterklaas wel ja, nou inderdaad, hebben ze zich helemaal vergist. En ja. in ieder geval, morgenavond kan je helemaal warm zingen en dat vijf uur lang in Café Koper aan het Kerkplein. Want dan gaan we weer smartlappen en leversliederen zingen met z'n allen. En ja, dat is een regelmatig terugkomend item, want vorige maand was het waanzinnig gezellig. En dat allemaal met uh, uh, liedjes als... Papi loopt toch niet zo snel... ...of huilen is voor jou te laat. En ja, dat, uh, dan wordt het gauw later. En dat later is dan tot twee uur s'nachts. En dan uiteindelijk als broeders en zusters... ...gaan we gearmd weer naar huis. Uh, aanstaande vrijdag, dus morgen... Gaan, ...gaat het allemaal weer gebeuren. Om negen uur ben je van harte welkom. En de liederen worden gezongen... ...onder begeleiding van de accordionist Gerard Bosman. Die zal... Uh, een deuntje meespelen, dat is toch ontzettend leuk. Live muziek, hè? live muziek en dan meezingen. En maar als je de teksten niet weet, wat dan uh, ben ook? Nou, er is altijd wel iemand die de tekst weet, en dan is het gewoon meezingen. En oh, tekstboeken zijn aanwezig. Ja, ja de, ja, de tekst, <laughs> dus dat maakt het allemaal nog een stuk. Uh, maar je hoeft trouwens uh, zangtalent, um, je hoeft geen zangtalent te zijn. Dat het mag is, vals zijn. Ja, nou, ik denk, wat je. <laughs> Naar een, een paar drankjes. Is. Ja, precies. En, en het moet een hoog gezelligheidsgehalte hebben. En de tranen over je wangen als je zingt op het strand stil en verlaten. Ja, ja. Oh. Ja, maar zo stil is het niet meer, want de strandpaviljoen staan er inmiddels. Ja, dat is waar. Maar het is heerlijk om lekker met elkaar, en dan praten we over vele tientallen mensen die daarop afkomen, om met elkaar de smartlappen van Nederland te zingen. En het is echt genieten. En na het derde pilsje. Maakt het niet meer uit of je val zingt als het maar hard en uit je hart komt. Ja, ja, oké. Okay. Hard, hard. Goed. Eh, eh, maar er is morgenavond ook nog ja, wat. Ja, en... er is morgenavond nog wat. En ja. er is morgen een avond van het Genootschap Oud-Zandvoort in De Krocht. En dat trekt ook volle zalen. Ja. De zaal gaat open om kwart over zeven. En dan is er een doorlopende diavoorstelling. En uh, dan om tien over acht uh, zal de Lena Te Jong gaan praten over Van Arm Vissersdorp tot Rijke Badplaats. En dat staat tussen aanhalingstekens. Vervolgens is er om kwart over negen de pauze. En dan is het natuurlijk de jaarlijkse loterij. En daarna zal ons allerkort draaier... Uh, een films weer gaan draaien over Zandvoort in de vorige eeuw. Oh, uh, Een leuke avond. En een aanrader voor de leden van het genootschap Oud Zandvoort... om daar naartoe te gaan. En niet leden? Uh, mogen ook komen. Dan moet je wel lid worden. 12,50 euro. Ter plaatse. 12,50 euro. Hm. Uh, en daar krijg je wel vier klinken per jaar voor. Ja, ja. Dat is een een, hele een mooie blad, bladen. Mooie bladen. Bij Bruna kosten ze uh, veel meer. Hmm. Dus het is uh, wel zinvol om uh, lid te worden van het genootschap Oud-Sandvoort 12,50. En meteen te betalen bij de ingang. Ja, ja. En dan mag je gelijk naar binnen. Dan het, mag je naar uh, binnen. En dan ga je lekker diers bekijken van ja. Oud-Sandvoort. En de film van Koor En de film van Koor draaien. Dat is geweldig. Coor. Als ik zie hoeveel tijd Koor daaraan besteedt. Om van oud materiaal wat hij krijgt te kopiëren. En daar een nieuwe film van te maken. Die nog verantwoord is ook om te zien. Ja, precies. Met geluid erbij, muziekjes erbij. Hij is er echt weken, weken mee bezig. Mm. En ik gun hem van harte weer een groot succes morgenavond. Ja, want ik heb gehoord dat er wat dat betreft heel veel materiaal is. Hè? Van uh, het ja, uh, ja, verleden ja. uit Zandvoort. Film, ja, ja. filmmateriaal ook. Uh, het, het enige uh, uh, jammer is dat er niet alleen bij het genootschap oud is veel materiaal is... maar ook bij de babbelwagen is veel materiaal aanwezig... foto- en filmmateriaal, Maar ook ons Zandvoort Museum heeft veel film- en fotomateriaal. Okay. En dan denk ik, waarom komt dat niet een keer samen aan ja. één tafel... Want krachten bundelen maakt je wel sterker. Ja, precies. Maar ik zal me niet bemoeien met interne kabeljauwse twisten. Uh, ik hoop dat dat allemaal een keertje goed komt. Zaterdag, uh, dan kan je ook meedoen, Benno. Want ja. in Café Oomstee is de Zandvoortse karaoke en talentenjacht. Nou, dat is voor jou, Benno. Ja, en... Um... Even kijken, ja, dat, dat is ook al een tijdje bezig. Uh, want uh, op de, in januari zijn Kees en Remco, er staan geen achternamen bij, die zijn in ieder geval geplaatst voor de halve finale. En de, maar de organisatie heeft de opzet iets breder gemaakt. Zo kan men niet alleen zingen op karaoke of eigen orkestband. Dit keer worden ook stand-up comedians uitgenodigd. Kijk, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Wat ook nog wel te lachen valt. Als mede-instrumentalisten, uh, voor het laatste zal overigens overleg moeten worden met de organisatie gezien de beperkte ruimte in Café Oomstee. Gewoon op het biljart hoor. Ja, waarom niet? Hebben ze dat dan? Ja, ja ze hebben een biljart. Oké, okay. ja, dus gewoon op het biljart. de kampioenschappen gehouden. Ja, oké. Okay. Um, en de technische mogelijkheden natuurlijk om het daar dan te doen. Maar ga uit van een akoestisch Optreden. Er is een, ook nog naast de biljart een piano aanwezig. De minimumdeelname uh, voor de leeftijd is 18 jaar. En of men nu solo wil optreden of als duo of trio. Iedereen is van harte uitgenodigd. Dus wil je natuurlijk uh, meedoen aan deze talentenjachten. Dan uh, ben je van harte uitgenodigd in Café Oomsteen. De doelstelling blijft echter. Net zoals in Café Koper. Een gezellige en ongecompliceerde avond. Kom en kijk. Uh, kom. Komen kijken en luisteren is natuurlijk ook leuk. De winnaar, ja, en dat is toch niet gering... die gaat naar huis met een reischeck van te waarde van 250 euro. En tegenwoordig kan je daar bijna de hele wereld mee overreizen. De deelnemers krijgen op de avond zelf al een uitnodiging... in dienst geplaatst zijn voor de halve of de finale. Men hoeft dus niet, uh, hoeft dus niet elke avond aanwezig te zijn. Inschrijven hoeft ook niet vooraf... Tenzij je gebruik maakt van extra faciliteiten, kom gewoon naar Oomste en schrijf je ter plek in. Want is is toch allemaal makkelijk gemaakt. Ja. Dan nog wat andere uh, data uh, zijn de volgende talentenjachten op uh, aanstaande zaterdag, doe ik 26 februari, 26 maart en 23 april. En de finale is uiteindelijk op zaterdag 21 mei. Het begint allemaal om uh, 9 uur s avonds 2100 uur. En u vindt Café Omstee aan de Zeestraat 62 in Zandvoort. En ze hebben ook een website omstee.nl. Nou, lekker makkelijk. Dat betekent dat we heel wat kunnen gaan zingen. Zo. Morgenavond, zaterdagavond. Tjonge, jonge, jonge. En zondag in de kerk. Oh. Ja. <laughs> we hebben een zingend weekend. We gaan weer luisteren naar muziek. Precies. Ja, um, we gaan het eens even hebben over de reden waarom jij eigenlijk hier achter dat grote mengpaneel van uh, ZFM Zandvoort zit. Um, want ik dat is zeggen, nu, niks niks zonder reden natuurlijk. Nee, maar het, het ziet eruit als een orgel joh. <laughs> Links en rechts, allemaal kasten en knoppen en ja. schuiven en toestanden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, na twee lesjes van jou, en je met een zeer aangename onderwijzer. Want je hebt geduld met een 67-jarige man. Heb ik toch een beetje de indruk dat ik nu weet waar de knoppen voordienen. Ja, een aantal knoppen... want ik zie nog zeker... 50, 60 knoppen voor me... waar ik absoluut niet beseffen heb waar die voor bedoeld zijn. Maar dat zal ik ook nog wel leren. Ja, maar die uh, heb je nu ook niet nodig. Nee, die heb je niet nodig. Nou, die dan. zitten er gewoon voor de show. Je Precies. Dat, uh, hoe meer knoppen, hoe mooi het eruit ziet. Ja. Maar nutteloos. Maar goed, uh, even kijken. Volgende week, ja. zaterdag... ja dan Er gaat iets heel bijzonders gebeuren... met Precies. de radio. Want, uh, lieve luisteraars... Uh, Vanaf zaterdag, volgende week zaterdag... en dan praat ik over 5 maart... gaan we een, een nieuwe radio-uitzending maken. Op elke zaterdag van 12 uur tot 1 uur. En dat programma gaat over Oud Zandvoort. Uh, dat gaan we doen minimaal een jaar lang. Okay. En de onderwerpen en de meeste sprekers... zijn inmiddels allemaal benaderd en hebben enthousiast ja gezegd. En 5 maart gaan we beginnen met de geschiedenis van de begraafplaatsen in Zandvoort. Oh. Ja, je denkt van geschiedenis. Ja, natuurlijk, het heeft te maken met Louis Davidskeré... want dat was vroeger de openbare begraafplaats in Zandvoort. We gaan nog een stapje verder terug... want eh, vroeger was het openbare begraafplaats in en rond de hervormde kerk... Ja, ja. en later bij de katholieke kerk. Vervolgens kwam dus dat Louis Davidskerre, zeg maar eventjes op het terrein waar de Hannes gafschool stond... En daarna naar de Tonnenstraat. En kwamen toen de botten de grond al... Uh... Ja, inderdaad. Oh. Uh, er is heel wat gebeurd in die tijd. De man die daar een hele studie van heeft gemaakt... die er alles van weet... is Volker de Bloemen. Dus uh, volgende week zaterdag van 12 tot 1... kunt u luisteren naar de geschiedenis... van de begraafplaatsen in Zandvoort... door Volker de Bloemen. Ik zal hem wat vragen stellen... over die uh, begraafplaatsen. We gaan dus niet in op de afzonderlijke graven. Nee, gewoon... Hoe is de geschiedenis geweest? Ja. En waarom moesten ze stoppen in die tuin van de Vloerende Kerk? En waarom moesten ze stoppen daar op het terrein van zeg maar, het Zwarte Veld, de oude Hannischafschool? Goed, vervolgens op een zaterdag 12 maart krijgen we hier Marcel Meijer en Tom Drommel. Want eh, we gaan nog even door rondom die davis School D, het gemeenschapshuis, gaat plat. Dat zal zeer binnenkort gebeuren. Oh. En ook de woning aan de Prinsessenweg, de beroemde rug-aan-rugwoningen... Ja, die terug? worden ook afgebroken. Ja, allemaal weer de fase 2 van de louis mm. Maar wat voor herinneringen hebben we aan School D... en aan het gemeenschapshuis natuurlijk, en aan die woningen? Ton Drommel en Marcel Meijer weten er alles van... en die gaan erover verhalen. Vervolgens een week later, op 19 maart... Dan komt meneer Molijn hier in de studio. Het zijn allemaal live uitzendingen. En sommigen zullen zeggen, wie is meneer Molijn? Nou, meneer Molijn is 91. En meneer Molijn was de directeur van de Corodex. Dus we gaan uitgebreid praten over de Corodex in Zonvoort Noord. Die ook op de nominatie staat om een keer gesloopt te worden. Hij staat al jarenlang... En wat is Corodex? Dat gaan we vragen aan meneer Molijn. Maar vele honderden Zandvoerders hebben daar gewerkt. Dan wel hun vaders hebben daar gewerkt. Oh, Dus die weten dat al. Dus die weten dat allemaal. Dus ik denk dat het heel erkennbaar is voor de luisteraars van Zandvoort. De firma Corodex in Zandvoort Noord. Door de directeur meneer Molijn. Op zaterdag 19 maart. En zaterdag uh, 26 maart komt onze Ed Fransen. Praten over Paviljoen Zuid aan de boulevard Paulus Lood. Oké. Okay. Uh, ja, vroeger ging je daar op zondagmiddag een wandelingetje maken naar de Zuid toe. Je dronk een kopje koffie bij Paviljoen Zuid. Of je ging wat eten. Uh, Vulsma poffertjes waren er ook nog. Uh, hoe dat allemaal ging. En hoe het tot stand is gekomen. En ook hoe het einde is gekomen. Ed Fransen gaat daarover praten. Uh, dus de maand maart is nu bekend. Ja. En uh, vervolgens zullen we in de komende uitzendingen weer vertellen wat er in april komt en in mei komt. Ik kan u in ieder geval zeggen, uh, het wordt een uh, hele bijzondere uitzending. Uh, elke zaterdag van 12 uur tot 1 uur. Uh, hier rechtstreeks live vanuit de studio. En als er zandvoorten zijn van dit klopt niet, dit moet anders. Ze kunnen bellen. En ze komen daar rechtstreeks in de uitzending. Oh, dus dat kan ook allemaal. En natuurlijk met rustige muziek uit de periode 1930-1960. Hmm. Dus het wordt genoegelijk een uurtje aansluiting op Goedemorgen Zandvoort. En dan krijgt u een stukje geschiedenis te horen van Zandvoort. En, en heb je het hele jaar al volgekomen? Het hele jaar is al volgekomen. Zo. We gaan praten over de geschiedenis van het ziekenhuis, wat we hier in Zandvoort hebben gehad. We gaan praten over Rinkel. En oftewel Rinko, waar staat dat voor? En hoe ging dat vroeger in het restaurant en in de banketbakkerij? En maar ook in de garage van Rinko. Denk maar aan de familie Jongsma. We gaan praten over de tram die naar Zandvoort ging met Gerrit Schaap. Uh, dat uh, is een hele speciale. We gaan praten over de kostuums van de Wurf met Bob Ganser, Maar ook over de smederij van uh, Gansner. We gaan praten over de geschiedenis van het gasbedrijf. Hoe is dat hier tot stand gekomen? Uh, we gaan praten over met mensen die het muziekkapel hebben opgezet in Zandvoort. En de Zandvoortse drumband. Uh, mensen leven nog, die kunnen daar nog over vertellen. We hadden een eigen drumband in Zandvoort. We hadden een hele grote muziekkapel die continu in de uit, uh, aan het uitvoeren was. liep. Uh, we gaan praten over uh, de geschiedenis van de politie. Oh, ja. Ja, ja, ja, Ja, ja, ja. We hebben een hele rij met commissarissen gehad, korpschefs gehad. Maar hoe ging dat nou vroeger? Maar ja, vroeger kende je al agenten. En, dan moest je en ze wel... kenden jou. Ja, inderdaad. Dan moest je oppassen. Want dan zei zo'n agent, ik ga vanavond wel even met je ouders praten. Ja, en dan kreeg je, kreeg je twee keer kloppen. Ja. Uh, we gaan praten met iemand die gewerkt heeft, jarenlang gewerkt heeft in het oude postkantoor. Postkantoor stond op de hoek van de Halterstraat en de Louis-Davidstraat. En iemand die heeft daar twintig jaar gewerkt. En Geweldig. kon zich nog helemaal voor de geest halen. Hoe het eruit zat van binnen. En wie zijn collega's waren. En wat er gebeurde. Waar staat PTT trouwens voor? Ik denk dat een heleboel zondvoerders dat niet meer weten. Uh, Posttelefoon, telegraaf. Heel goed. Maar ja. telegraaf, hoe stel je dat voor? Ja, wat was een telegraaf? Wat was een telegraaf? Ja, precies. Ja, ja, en ja, ja. telegrammen. Wie, ja. wie heeft er nu nog iets over telegrammen te Alleen de koning stuurt nog wel eens telegrammen. Dat bedoel ik. Ja. Nou. Uh, we gaan praten over uh, diverse zaken als uh, de Zandvoortse juwelen. Er zijn enorm veel oh, ja? Zandvoortse juwelen. Hm? Maar we gaan ook praten over een kroegentocht. De familie Bluis is berucht, bekend in Zandvoort. Van de Burenweg tot Café Nuf tot op de Zeestraat. Allemaal kroegen van Bluis. Diverse Bluizen hoor, want er zijn er een heleboel. Nou, een paar Bluizen komen hier naartoe en die gaan erover vertellen. Maar we gaan ook verpraten... Over de schelpenvissers die we gehad hebben. Wat deden ze nou met die schelpen? En, en uh, zijn er nog wel schelpen te vinden op Zandvoort? Want je ja. ziet ze nauwelijks meer. Oh. Maar hoe deden ze dat dan vroeger? Met paard en wagen, zwaar werk. En wat gingen ze dan vervolgens doen met die schelpen? We gaan praten over de modderkommen in Zandvoort Noord. Wie weet nog waar de modderkommen lagen. En wat gebeurde daar? We gaan praten over entos. En uh, ja, de oude Zandvoorters moeten dat weten. Uh, de varkens en de parfumfabriek die we gehad hebben. We praten over de kolenboeren, de zwarte bende. Ik kan je niet meer voorstellen dat we vroeger alleen maar op kolen kon ja, ja, ja, ja. ja. Uh, die mensen leven nog en willen daar graag over praten. Kortom, we hebben een enorme hoeveelheid mensen... die graag iets willen vertellen over Oud-Sondvoort, Kosteloerpark. Ja, wij weten natuurlijk... Alles van het jij zegt minimaal een jaar. Nou, uh, minimaal tien jaar denk ik dan. We weten alles van het Kostloerpark. Ja. Maar dat is vanaf de bunkers 1945. Okay. Maar nou de geschiedenis van 1880 tot 1945 met het Kostloerpark. Uitermate interessant om dat te horen. Ja. Ik heb de mensen gesproken. Die hebben daar hele studies van gemaakt. En die kunnen daar heel plezierig over praten. Maar nogmaals, het is niet alleen praten. Het is natuurlijk ook muziek draaien. En daar gaat het om. Precies. Nou Pieter, helemaal goed. Ik ben reuze nieuwsgierig. We gaan met een muziekje naar het nieuws van 11 uur. Daarna komen we natuurlijk met nog een uur terug. En dan gaan we in het programma in het volgende uur praten met Laura Raimondo. En zij is van het Oogfonds. En zij heeft ons een persbericht gestuurd. En dat gaat over DJ-les voor blinde jongeren. Is dat wel of niet mogelijk? Nou, die vraag gaat zij beantwoorden. Lijkt me even gaan. We gaan okay. eerst naar de muziek. Oké. Okay. In de year 25, 25 If man is still alive If woman can survive They may fall In the year thirty-five, Ain't gonna need to tell the truth Tell no lies Everything you think, do and say Is in the pill you took today In the year 45-45 gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year, Ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass, to go. In the year 75, 10, if God's a-coming, he oughta make it by. Look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year eight by ten, God is going shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start. Taking everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been ten thousand years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away.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 de Libische leider Gaddafi lijkt zijn greep op het land verder te verliezen. Gewapende tegenstanders zouden de macht hebben gegrepen in steden op nog geen 120 kilometer van de hoofdstad Tripoli. Het Libische leger bewaakt Tripoli met tanks en ook zijn er huurlingen actief. Gaddafi heeft de betogers opgeroepen de wapens neer te leggen en de leiders van de opstand aan te geven. Er is een beloning voor mensen die de namen van oppositieleiders doorgeven aan de regering. Het gaat na jaren weer beter met de horeca. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de omzet 3,7% hoger dan een jaar eerder. Dat kwam deels doordat de prijzen hoger waren, maar ook omdat er meer werd gedronken en gegeten. Het was voor het eerst in drie jaar dat er meer werd verkocht in de horeca. De omzetstijging was in alle branches te merken. Vooral de hotels deden het goed. Voor de kust van Jemen is een groep van bijna 50 Somaliërs verdronken. De boot waarmee ze op weg waren naar Jemen sloeg om in de harde wind op 7 kilometer van de kust. Een aantal van de opvarenden lukte het om naar het strand te zwemmen en hulp te halen. Autofabrikant Spijker wil zijn sportwagentak verkopen aan een Engels bedrijf van de Russische investeerde Antonov. Spijker zegt zich volledig te willen concentreren op de productie en verkoop van auto's van het merk Saab, de Zweedse autofabriek die het vorig jaar overnam. Spijker verkocht nog nauwelijks sportwagens. Vooruitlopend op de verkiezingen voor Provinciale Staten volgende week woensdag zijn vandaag de kinderverkiezingen en de scholierenverkiezingen begonnen... De kinderen en leerlingen kunnen tot en met volgende week dinsdag hun stem uitbrengen op een van de politieke partijen. De uitslag wordt dinsdagmiddag in Den Haag bekendgemaakt in het bijzijn van de voorzitter van de Eerste Kamer. Het weer vanochtend is er nog bewolkt en regenachtig. In Groningen en Drenthe kan het de komende uren nog glad zijn. Vanmiddag wordt er op de meeste plaatsen